speaker, App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Ook in het weekend rijden er minder treinen. Door sneeuw en ijs zijn er problemen met de wissels, zegt ProRail. NS rijdt door het winter weer al dagen met minder treinen. Dat zorgt voor veel overlast. Zondag wordt gekeken of er maandag wel weer volgens het boekje kan worden gereden.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 Er waren ongeveer duizend mensen bij, onder meer familie van de slachtoffers en reddingswerkers. Die kregen een staande ovatie. Ook was er een minuut stilte en stonden trams even stil. In Zwitserland is vandaag een dag van nationale rouw. En dan nu het weer van Weer Online. De rest van de dag zal het op veel plaatsen sneeuwen. Eind van de middag vriest het in het noorden. In het zuiden is het iets boven nul. Vanavond en vannacht valt er opnieuw sneeuw. Het koelt af naar min 5. Dit was het nieuws op Slem. Het is exact 1 uur. Flitsmeijsen meldt 1 vertraging langer dan 10 minuten. Dat is op de A58 Breda Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. Bij 21 minuten 7 kilometer. En over een paar minuten live in de studio. Lina Punks. Blik terug op 2025 met een CW fotoboek. Bestel hem nu op cw.kruidvat.nl. Ontvang 12 pagina's gratis. En maak kans op een fotoshoot door een bekende fotograaf. Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelen.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 Marathon. Sorry, Vrijdag betekent bij Slam Mix Marathon. 24 uur lang de beste DJ's in de mix. Met nu live talent in de studio een uur lang. Ik zag dat ze verstandig de trein had gepakt vanuit Londen. Met al die vertraging op Schiphol. Ze is hier in Amsterdam live. Lina Punks een uur lang in de Slam DJ booth. Inmiddels wel op zijn USB-stick heeft staan. De allergrootste dance track van dit moment: Jamback Positive in de Slam Mix Marathon. Met een uur lang live in de Slam DJ boot. Dit is Lina Punks.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 Deze maand doet ze nog een headline-show in Canada. Ze staat op een Miami Groove Cruise. En deze week heeft ze aangekondigd dat ze ook staat op het Dream Straight Festival in San Francisco. Nu live bij ons een uur in de DJ Booth. Lina Punks. underground feel the pressure coming down your body underground feel the pressure coming down In de mix met zometeen nog Joel Corey, Mixed Ballantyne, Charles komt eraan en nu live in de boot bij ons bij Slam. Dit is Lina Funks. Een Niet te vinden. Alleen op het stikje van Lina Punks. Een uur lang in de mix bij Slam. De mixmarathon. Willem is erbij. Supertracks nu. Goed weekend jullie. Ook Erik laat van zich horen. Oh, echt dat Lina lekker. <laughs> een paar minuten in de booth. Lina Punks. Dit is de Slam -mix marathon. Sample. Gebruikt in Kent Heer, dit is Bart Skills. Live gemixt door Lina Punks. Live hier in de DJ booth bij Slam. Nog een paar minuten. Zometeen naar de allernieuwste release van vandaag. Holding on. In de slam mix marathon. Zojuist, een uur lang in de Slam DJ boot. Give it up for Lina Punt! Thank you for your amazing set. Thank you. Hello, hello, by hello, the way. hello. Yeah, luckily, you made it to Amsterdam with the snow and all the things, all the troubles with the public <laughs> transport. But, uh... <laughs> yes, oh my God. I, I literally got <laughs> snowed in today. But anyway, it was great. It was great. Uh, you made it. <clears throat> hey, and I saw your Instagram. Uh, your set here is not the only reason you're here in Amsterdam, right? Uh, yeah, I have a little session as well tomorrow. Oh. Uh, but yeah, I come to, um, I think, Amsterdam all the time now. I was in Amsterdam a few weeks ago for ASOT, which was so much fun as well. Yeah, um, yeah I do love Amsterdam. Yeah. It's great to hear. <laughs> hey, and congrats on your new release, Holding On. We're hearing the final parts of the song right now. <laughs> yes, yes. Uh, it was just out today with uh, Roland on Zero yeah. Three, uh, the Toolroom imprint, and uh, yeah, we're really excited about it. We already saw it's got some like really good Spotify support, so. Oh, nice. Yeah. yeah. Hey, it's amazing to try to start 2026 with, I think uh, What has 2026 to bring? Are there any special gigs uh, coming? Yeah, it's already quite busy, which is uh, rare for a January uh, yeah. So uh, next week I'm going to do two headline shows for the first time in Canada, one oh, in nice. Edmonton and one in Calgary So if anyone is listening for Canada, please come through, I need all the support <laughs> I can get And then from the cold of Canada, I'm going to uh, Miami Oh, It's sick. also my birthday week uh, big up to any Capricorns <laughs> do we have any Capricorns anyway um, and uh, I'm going there for a groove cruise and And, like, it's a great lineup, including, like, John Summit, Clooney, and so many other people. Oh, there are big names. Yeah, Ellie yeah. And on the lineup. Yeah, but anyway, I don't know. But, yeah, it's pretty crazy. <laughs> so, I'll be there, like, basically on a ship for four days. And um, and then, yeah, I have a couple more stuff coming. I have another, like, really exciting release on Perfecto. Then, and, and Dream States in San yes, Francisco. Yes, San Francisco uh, in early March. That's happening as yeah. well. Uh And yeah, I guess some other stuff, but I I guess it's not announced yet, so I can't say it. But yeah, some other cool stuff also nice. happening, so yeah. Hey, we'll keep you following. Have a nice day in here here in Amsterdam and thank you for coming. Thank you One so big much big for applause having me. For Lina Fucks! Thank you. So mate, long in the mix, Joel Corey.